Zijn voorstel veroorzaakte een storm van kritiek uit binnen- en buitenland. Maar in het NBC-programma Meet the Press zei Lapierre... dat zijn voorstel de enige manier is om het voor kinderen direct veilig te maken. Voor de wedstrijd Feyenoord-Groningen zijn 17 Feyenoord-fans aangehouden... op verdenking van het voorbereiden van rellen. Ze werden opgepakt in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Bij de verdachten werden drugs, messen, een wapenstok en een vuurwerkbom gevonden... Begin deze week kreeg de politie er lucht van dat de Feyenoord-fans vanmiddag geweld wilden plegen. Ze zitten alle 17 nog vast. Criminelen zijn steeds vaker actief in de illegale dierenhandel, ook in Nederland. De prijzen voor dieren en dierproducten zijn hoog en de pakkans is klein. Vooral ivoor, horen- en tijgenproducten zijn gewild. Dat meldt de voedsel- en Warenautoriteit. Volgens Europese cijfers worden in ons land op Duitsland na... de meeste illegale dieren en dierproducten in beslag genomen. Ook staat Nederland in de top 5 van landen die beschermde dieren importeren. In Mali zijn opnieuw graftombes verwoest door islamitische strijders. De extremisten sloegen toe in de stad Timbuktu. toe. In de graven lagen de overblijfselen van moslimgeleerden... die door de lokale bevolking worden vereerd als heiligen. Volgens de rebellen gaat die vereering in tegen de islam. In juli en oktober werden ook al historische bouwwerken met de grond gelijkgemaakt. De islamitische groepering is een van de groepen... die eerder dit jaar de macht grepen in het noorden van Mali. Eer gisteren stemde de VN-veiligheidsraad in... met het sturen van een interventiemacht die het noorden van Mali moet heroveren. Dan nog het weer vannacht kans op wat regen. Morgen vooral eerst buien in het noordwesten. Temperatuur morgen rond 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Da, da, da. Voor een nieuwe auto, eentje zonder cassettedeck en met streaming audio. Nu kun je bij Citroën erg voordelig je gebruikte auto inruilen voor een C1-collectie, bijvoorbeeld. Zo kan het totale inruilvoordeel oplopen tot 1800 euro en je betaalt pas in 2014. Ga voor 31 december naar de Citroën dealer. Kijk op citroen.nl. Citroën, Citroën. creatief technologie, let op: geld lenen kost geld. Zo klinkt de collectbus van een goed doel dat te vertrouwen is en zo.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 Ja, goedenavond. Zoals inmiddels gebruikelijk kwamen niet alle topploegen ongeschonden door dit eredivisie heen. Ajax verspeelde punten tegen Utrecht. Frank de Boer, de trainer, vond dat de tegenstander alle geluk van de wereld had. Volgens mij de Utrecht-spelers uh, en de staf die staan, zitten allemaal in een cirkeltje op hun knieën te bedanken dat het 0-0 staat, ja. En ik bespreek zo meteen de eerste seizoenshelft met collega Filip Koken. Het was Super Sunday in België met het duel tussen de trainers John van der Bron en Mario Been. Na de negende achterinvolgende overwinning van Anderlecht... is het de vraag wie het team van Van der Bron nog kan stoppen. Nou, dat moet blijken. We zijn, we zijn goed op weg. Uh, op naar de tiende. Dat was het doel vooraf. En uh, ja, dat hebben we nu uh, weer een streepje dichterbij uh, gezet. Onze correspondent Amman Schreurs was bij Genk tegen Anderlecht... en straks zijn verhaal. Wie het dit jaar over turnen had, die had het ongetwijfeld over Epke Zonderland. Je zou bijna vergeten dat Zonderland pas na de spelen uh, mocht... na een strijd met Jeffrey Wammes... En daarna verdween Mamma's een tijdje uit de schijnwerpers. Maar Zonderlands blijft hem ook bij zijn terugkeer achtervolgen. Natuurlijk is hij aanwezig. De meer Nederlands kampioen. De tijd niks van hem gehoord. Maar hier is hij weer tijdens het gymgala Gala in Almere. We groeten Foutje. Oh, Later een reportage van Edwin Cornelissen. Maar goed, het voetbaljaar 2012 zit erop. We gaan napraten met verslaggever Filip Koken. We gaan het eh, niet zozeer over de laatste competitieronde van 2012 hebben. Maar we pakken de hele eerste competitiehelft van dit seizoen aan. Dat verdelen we in drie stukken. Laten we beginnen met de top 5. Het was een, uh, een overtreding op het middenveld waar je Geel voor kunt geven. Als Van Bommel inderdaad vol had doorgehaald op Kali, dat deed hij niet. Hij hield zelfs uh, zichtbaar in. Maar wat heeft PSV in deze eerste helft laten zien dat het ontzettend goed kan voetballen? Was dit PSV in kampioensvorm? Nou, dat is allemaal nog zo ver weg. Zoals ik steeds gezegd heb, we moeten het gewoon per wedstrijd bekijken. Wat ik het belangrijkste vind, dat we eindigen... Met een goede overwinning, dat geeft een goed gevoel. Daar komt hij aan, Tadic, ja, want de bal van Zoet is niet goed. Die pakt die bal vanaf de flank van Castanjos, niet goed kan hem wegboksen, kan hem ook wel vangen, denk ik, maar legt hem voor de voeten van Dusan Tadic. Babel legt de bal klaar voor Eriksen en die schiet hem erin! Het is 1-0 voor Ajax na 67 minuten. Omdat Babel dus weer betrokken bij een goal ziet dat Eriksen de bal niet alleen inpaast, maar ook meteen weer aan speelbaar is. Ja, oké, okay, natuurlijk ik, is het Eriksen... belangrijk uh, bij staat, natuurlijk, uh, in de ranglijst. Maar ik ga het me meer om, zeg maar, de progressie wat je in het team ziet. En ik vind dat we de laatste tijd echt een stap aan het maken zijn. Er zit heel veel vertrouwen. Maar er het is gewoon goed voetbal in en dat, dat wil ik zien. En dat, als dat gebeurt, ja, dan van de tien keer zul je de negen keer dit soort wedstrijden dan winnen. Maar uiteindelijk kan iemand wegwerken daar is en daar een speler en toch de 2-1. Er wordt weggewerkt bij FC Groningen, maar de bal gaat niet terug het veld in, maar richting de goal. En dan is spellen. ja hij is er weer bij. Ik heb het niet over het worden, ik, uh, het meedoen. En wederom hebben we dit seizoen uh, die lijn doorgetrokken en er staat er gewoon een goed elftal. Aan ja, een goed 11, 0 Nederland doet gauw mee. Wat een fenomeen, die Bonie zegt. Die pakt die bal op. Het is 2-0 geworden. Laat ik het, uh, het nieuws gelijk aan het begin melden. Maar die pakt die bal op aan de linkerkant van het veld. Die zet de gashendel open. Met die, met die dikke benen en, en die grote konten. Die, die snelt richting het schassopgebied. Kijk, dit moeten ze allemaal ervaren. We hebben... Er is maar één speler die dit allemaal heeft meegemaakt. Dat is, dat is Theo. Dus, uh, alle anderen hebben dit nog nooit meegemaakt. Dus dat is, uh, is een ervaring... De praktijk wijst nu uit, als je, zeg maar, als je heel diep valt... zeker uh, dan is het uh, heel erg vervelend dat, uh, dat je het jaar zo afsluit. Ja, dat was de top 5. Um, even de getallen. PSV eerste, 40. Twente tweede, ook 40. Ajax derde met 37 en Feyenoord heeft er ook 37. En dan op de vijfde plek, Vitesse met 35 punten. Filip, goedenavond. Uh, als je naar die top 5 kijkt, zoals die er nu staat... Is dat dan een logische top 5? Ja, dat lijkt me wel. Dit zijn de vijf beste voetballende ploegen. Uh, in die volgorde ik, ook? Ja, ja nou, ik, ik vind dat Ajax wat beter voetbalt dan Twente, momenteel bijvoorbeeld. Dus Ajax zou in dat opzicht wel tweede moeten zijn. Maar Twente is, is redelijk effectief in zijn wedstrijden. Net als in het kampioensjaar eigenlijk. En Vitesse staat voorkomen verdiend op een vijfde plaats... en daar zullen ze denk ik ook wel eindigen. Hmm. Ook, oh, kijk aan, daar heb je al gelijk uh, dus. Laten we Vitesse er gelijk bij pakken dan. Uh, je zegt, daar gaan ze eindigen. Had je niet gevoelsmatig zoiets van... nou, het had wel iets meer kunnen zijn? Nou, dus kijk nee. naar die laatste drie wedstrijden bijvoorbeeld... dat dus ze al punten hebben laten liggen. Nee, kijk, ik, ik was zelf, kan ik me nog herinneren... bij de wedstrijd uh, Ajax-Vitesse... die ze soeverein wonnen met 0-2... maar dat deden ze wel met heel goed reactievoetbal... Vitesse heeft er altijd moeite mee om het spel nu nog zelf te maken... om een tegenstander de wil op te leggen. Ze wonnen ze ook van PSV, heel knap, ze wonnen thuis van Feyenoord. Maar tegen de mindere ploegen, zeker de afgelopen weken... laten ze dan weer punten liggen. En dat komt doordat Vitesse ja, nog niet echt het vermogen heeft. Daarin moeten ze nog groeien om zelf het spel te maken... om te dicteren, om, het spel, om het tegenstander de wil op te leggen... En, en daaruit ook veel te scoren. Dus het is nog geen kampioensploeg. Hè. Ze hadden ooit wel gezegd dat ze in 2013 kampioen zouden worden. Nou, Dat zal wel een seizoen of twee seizoenen later worden. Want zo compleet is de ploeg nu niet. Vitesse kan van elke ploeg van Nederland winnen, ook overtuigend. Maar het is nog geen ploeg ja, die zelf vanuit het eigen vermogen een kampioensvloeg kan worden. Ja, en het omgaan met de druk op het moment dat je echt daadwerkelijk bovenin komt te staan? Nee. Ze dat is kunnen natuurlijk ook iets goed... wat ze niet gewend zijn natuurlijk. Dat zijn ze nog niet gewend. Ze kunnen wel omgaan met de druk in één topwedstrijd. Daar kunnen ze zich heel goed op focussen. En daar hebben die, dat zie je ook aan die spelers. Dan zijn ze op en top geconcentreerd. Dan maken ze heel weinig individuele fouten. En een week later, als ze tegen pakweg VVV of Willem II spelen, maken ze die fouten wel. Dat is heel opvallend. Ja. Maar toch, uh, de concurrenten die lieten al heel voorzichtig uh, vallen dat Vitesse misschien toch wel een kampioenskandidaat is. Maar dat heeft Vitesse uh, zelf nooit gezegd? Nee, nee, nee. Dat wil ik gelijk zeggen. Eriksen heeft dat bijvoorbeeld gezegd. Maar ja. Rutte zei gelijk: nee, wij zijn absoluut geen kampioenskandidaat. Maar het feit dat je al op die manier over Vitesse praat, geeft dat niet ook aan dat ze nu echt nou, wel serieus genomen ja, zijn. Dat zijn die supporters ook niet gewend in de afgelopen jaren, dat natuurlijk dat ze al zover zijn gekomen. Aan de andere kant, je moet er ook niet de kinderachtig over doen... er zijn etterlijke miljoenen ingestopt door meneer Jordania. Je mag ook wel wat resultaat verwachten binnenkort. Ja, geld helpt. Geld, ja, zonder, ja, zonder geld geen topvoetbal. Ja, Boni ook trouwens, die helpt ook, <laughs> redelijk. Ja. Hoe, hoe afhankelijk is, uh, is Vitesse? Nou, toch minder van afhankelijk van de als het lijkt. Er, er, er lijkt een soort doemscenario uh, te gaan ontwikkelen. Tenminste, dat hoor je in Vitesse-kring. Als hij weggaat, dan zakken we weg. En dat denken ook... Dan. Ik ben daar zelf niet zo pessimistisch over... Ik vind bijvoorbeeld Jonas aan Rijs zich enorm positief ontwikkelen daar dit seizoen bij Vitesse. En dat is veel meer een teamspeler gebleken dan Boni. Boni heeft altijd drie of vier weergaloze voortreffelijke acties. waaruit hij ook doelpunten maakt. En die actie komen straks op een videoband. die gaan de hele wereld over. en straks kan hij daar een miljoenentransfer mee afdwingen. Maar 90 minuten lang in dienst van het team spelen. Dat doet Rijs wel. En dat vind ik Boni wat minder doen. Dus ik denk niet dat ze zo afhankelijk zijn van Boni. Hmm. Goed, uh, kortom, je zei al, vijfde plek. Jij verwacht dat uh, Vitesse daar... Uh... Ja, als je natuurlijk aan die trainers vraagt... dat is ook weer het leuke in deze eerste seizoenshelft. Elke trainer in de Eredivisie heeft bijna gezegd... ja, we hadden eigenlijk een paar punten meer moeten hebben. Maar ja, dan zouden er vier punten per wedstrijd te verdelen moeten zijn. Want er is geen enkele coach die zegt... Uh, ja, we hadden eigenlijk wel een paar puntjes minder moeten hebben. Ja. Goed, dan naar uh, nummer vier, Feyenoord. Het seizoen begon wat moeizaam hè, voor, uh, voor Feyenoord. Ja, het kwam wat langzaam op gang. Het kwam wat langzaam op gang. Ja, ze, uh, ja, ze, ze liepen tegen wat nederlaag aan. En Koeman moest ook een beetje zoeken naar de juiste formatie. Champions League. Uh, Champions Europa League, League uh, Kiev. Uh, ja, dat was, uh, mm. dat was niet al te best. Maar Feyenoord is wel een hele stabiele factor inmiddels geworden. En ik denk dat een paar jaar geleden dat niemand verwacht had. Nee, begin november ging het nog uh, goed mis tegen uh, Twente. 3-0. Ja. Maar daarna... Heeft het zich een beetje gestabiliseerd? Ja. Hoe, hoe heb je daar verklaring voor? Ja, nou ja, iedereen wijst dan naar pellen. maar ik, ik, ik denk dat het niet alleen aan pellen ligt. Pellen is natuurlijk een, een spit die niet alleen zijn doelpunten maakt, maar vooral ook het team beter laat voetballen. Dat is een aanspelpunt zoals je vroeger René Eikelkamp had: die kon een bal stilleggen op de borst met de voeten en die kan andere opkomende middenvelders beter laten voetballen. Het hele team functioneert beter. Maar ik denk dat het geheim van Feyenoord naast de coach die. Enorm veel vooruitgangen geboekt, op menselijke vlak volgens mij. Maar vooral in de verdediging zit. Feyenoord heeft een hele stabiele verdediging. Uh, we hebben tijden gehad dat De Vrij niet speelde, dat Matthijs niet speelde. Matthijs is wel zwart gemaakt, uh, overigens. Uh, veel meer dan nodig was. Maar die staat er wel weer de laatste weken. Maar als De Vrij niet speelde, dan stond er ineens Congolo. Uh, of uh, dan stond er ineens uh, weer uh, Martens Indi. Die werd die van de Vleugel gehad, stond hij weer in het centrum. Dus uh, ik denk dat in de, in de defensie dat Feyenoord de meeste vooruitgang heeft geboekt... ze krijgen ook minder slordige doelpunten tegen. En uh, ook al spelen ze niet echt voortreffelijk... zoals vandaag ook tegen Groningen, speelde niet echt goed... maar dan krijgen ze bijna niks tegen. En nee. dat zijn dan periodes die ze overleven. En als je dat soort periodes kunt overleven, dan draai je er top mee. Ja, maar toch Pelle uh, heeft er nu weer 14 in liggen. Ja. Net zoveel als de periode bij AZ. Uh, dus ja. dat gaat hij wel overtreffen. Ook uh, beschimpt en besmuikt aan het begin ja. van dit seizoen. En dat toont ook maar weer eens aan... Uh, ja, dat we niet allemaal moeten meelopen in de hype en in de heigerigheid... om iemand uh, dan wel op te hemelen, dan wel af te schrijven. Ja. Pelle is een geweldige teamspeler gebleken... die ook nog zijn individuele hoogstandjes heeft. Direct na de winterstop, uh, want dat is nu een kalenderjaar lang ongeslagen in de Kuip. Dat uh, is ook uniek. Ongeslagen in de Kuip. Ja, en uh, de nummer twee achter Ajax, ja. Ja, um, nou, die, die, die, die, die clash die is gelijk na de winterstop. Ajax-Feyenoord. Ja. Uh, half drie desmiddags. Het uh, was half vijf, is nu half drie geworden. Um, de, wordt dat gelijk een clash... waarvan de uitkomst bepalend is... voor het tweede gedeelte van het seizoen, wel, Nee, Wel, nee. nee. Dat wordt wel vaak gezegd natuurlijk. En dat is al een aantal keren... Uh, als, uh, als we zulke clashes gehad hebben... dan roept iedereen... ja, kampioen word je tegen de kleintjes. En als we een paar... Uh, Misstappen tegen kleintjes hebben we gaan de roepen die toppers. Ja, maar we moeten nog tegen die en die en dan bedoelen ze de toppers. Hè. Al na gelang wat er uitkomt, natuurlijk wordt uh, dat niet meteen dan beslist in die clash. Nee. Het zal een beladen wedstrijd zijn, zoals altijd. Ja. Die overigens wat minder beladen van aard zal zijn. Naar aanleiding van de nieuwe regels van de scheidsrechters. De aanscherping van de regels, wat dan in dat weekend voor het eerst van kracht zal zijn. Maar ja, eigenlijk handelen we er al een paar weken naar. Ja, daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Uh, brengt ons bij, uh, bij Ajax. Opmerkelijk genoeg: Floor Ajax, maar één wedstrijd. Um, dat was thuis tegen, je memoreerde het al, die ja. 2-0 van uh, Vitesse. Verder verspeelde Ajax maar liefst 14 punten door uh, gelijke spelen. Is daar een conclusie aan te verbinden? Ja, nou ja, de, de conclusie die ik eraan verbind. Dat is overigens niet iets van, uh, van dit seizoen. Misschien wel die 14 gelijke spelen of die uh, 14 puntenverlies. Maar uh, wel uh, de manier van spelen. Dat was vorig seizoen ook al. Dus Ajax heeft te veel wedstrijden, vooral in eigen stadionisme opgevallen. Ook vorig seizoen al onder Frank de Boer dat het soms 60, 70 minuten lang bijna aanvallend niks brengt... en verdedigend niks weggeeft. Dat het bijna niks gebeurt. Heel veel balbezit ook. Heel veel balbezit, waarmee uh, bijna geen kansen worden gecreëerd. Ja, dat komt ook omdat Ajax wat stabieler is geworden, ook achterin... in vergelijking tot de seizoenen daarvoor... Maar Ajax mist voorin stootkracht. Mist een echte nummer 9. Hebben met de blessure van Sictorson daar echt niet een oplossing voor. Daar speelde nu Sim de Jong, daar speelde soms Eriksen. Er wordt heel veel in gerouleerd. Maar Ajax kan het eigen voetbal niet spelen, omdat het geen echte nummer 9 heeft. En ja, dan zijn er te veel wedstrijden waarin je op 0-0 of 1-1 eindigt... In die betrekkelijk saai zijn en waarin je dus punten verspeelt. Ja. Na de winterstoppen is Ajax de enige ploeg die nog Europees actief is. Ja. Gaat dat een rol spelen in de strijd om het kampioenschap? Nee, denk nee, nee. Ik, ik begrijp dat ook volstrekt niet uh, met wat Twente en PSV hebben gedaan. Er wordt dan officieel ja, een beetje met een mantel de liefde bedekt... maar officieus weet iedereen wel dat de spelers zijn gespaard voor die wedstrijden. En ja, dat, ik geloof er niet in dat je uh, minder gaat spelen in de competitie. De cijfers wijzen dat ook niet uit. Als je uh, in het Europese verband goed speelt, want ga maar na de echt succesvolle jaren van de Nederlandse clubs, hè, dat PSV nog halve finale Champions League houden, dat AZ in de halve finale speelde in de UEFA Cup. Toen draaiden die teams ook goed in de competitie. Ja. En een goed draaiend elftal kan dat best aan. Als je goed draait, dan kun je woensdag spelen, kun je in het weekend spelen. En kun je gewoon twee, weekenden, twee wedstrijden per weekend spelen. Het zijn toch proefs? Ja. Nou, kijk naar de, de, de week van de waarheid voor Ajax. Hè. Eerst PSV. Wat was het? 3-1 winnen. Vervolgens ja. verliezen van Real Madrid, Real Madrid uit. Ja. En volgens thuis weer winnen met 2-0 van Groningen. Dus uh, ja, je bedoelt gelijk staat wat dat betreft aan jouw kant. Um, dan naar Twente. Tweede met evenveel punten als PSV. Die twee staan drie punten los van de rest. Zwaar seizoen met de Europa League. Nou, daar hebben we het dus net over gehad. Wat voor indruk heeft Twente tot nu toe op je gemaakt? Nou, je had het net bij Vitesse over de afhankelijkheid van Boni. Ik vind wel bij Twente dat de ploeg bijzonder afhankelijk is dan van twee spelers. Van, uh, van Chatley en Taric... voor de creatieve ingevingen. Als zij er niet zijn, ja, dan mist Twente toch het vermogen om een wedstrijd te beslissen. En het doet me wel een beetje denken aan het kampioensjaar. Dat. Het ook heel lang gelijk bleven en dat ineens Ruiz in de slotfase toch nog een goal maakte en zo pakten ze heel veel punten. Op deze manier doet de Twente dat ook. En uh, ik, ik denk ook dat McLaren niet goed weet wat hij dit seizoen meemaakt. Uh, hij heeft er ook al een beetje iets over gezegd uh, van. Nu wordt hij afgerekend op wat clichés en op de manier van spelen op het defensieve. Ja, eigenlijk heeft hij dat altijd gedaan wel bij, bij Twente. Nu opeens wordt hij erop afgerekend. En uh, ik denk dat hij af en toe in de spiegel kijkt en denkt... ja, wat is er veranderd in mijn omgeving? Want ik ben niet veranderd als trainer. Mm -hmm. Maar uh, dat Twente uh, hoog gaat eindigen is duidelijk. Maar ik denk niet dat hun selectie zo breed is... dat ze het Ajax en PSV echt moeilijk kunnen maken aan het eind van de competitie. Maar ze verloren, hè? Twente verloor van Ajax en PSV... Um, uh, toch staan ze er goed voor. Maar het, het, je, je hebt af en toe het gevoel dat ze er zelf niet in geloven. Nee, dat, dat denk ik ook. En ik denk ook dat het komt omdat Taric en Chudley... dat dat uh, creatief de beste spelers zijn die voor een beslissing kunnen zorgen. Maar dat zijn niet de leidersfiguren nee. bij Twente. En ik denk dat, uh, dat er niet echt veel leidersfiguren nu echt opstaan. Douglas is verdedigend. Staat is een mannetje, is ook niet echt een leidersfiguur. Fer heeft niet echt zijn seizoen... En... Ja, als je aan Castaños denkt, dan denk je aan een goede spits. Maar niet echt een, een spits die zo kampioen kan maken. Dus ze zijn niet compleet genoeg, denk ja. ik. Uh, Twente en PSV spellen tegen elkaar. Hè? 12 uh, mei, dat is bene uh, de laatste speeldag. Wie weet wordt het dan wel beslist. Wie, wie zal het zeggen? Ja, maar dan zal Ajax ook nog spelen. Dus ja, of precies, dat dan beslissend precies. is. Ja. Nee, we weten het niet. Um, PSV had uh, vanwege de Europa League dus een, een, een, een, een zwaar seizoen. Verloor de top uh, van de top vijf de meeste wedstrijden. Vier stuks maar liefst. Um, ja, We hadden het net al over uh, bij, bij Twente dat ze er zelf niet in geloven. Bij, bij PSV heb ik dat ook een beetje. De advocaat begon ook weer te memoreren dat de hele wereld is tegen ons. En uh, met name dan richting Zeist. Het lijkt wel alsof het Calimero-effect weer een beetje terug is in Eindhoven. Is toch onterecht? Ja, dat wel. Maar ik heb wel het idee dat de spelers erin geloven. En, en, en van een advocaat heb ik het idee dat hij zich... Moment, ook wel een beetje desadvocaat en een klein beetje aan het indekken is. Advocaat is wel heel erg iemand die zich focust op dit seizoen, nu moet het gebeuren. Het is geen trainer die wil bouwen naar een volgend seizoen. Wat je wel ziet bij de andere trainers... van die andere clubs die we net hebben behandeld. En hij wil echt nu presteren. Daar heeft hij alles voor over hebben we gezien... met die Europa League wedstrijden. Maar uh, en, en, daar gaat hij zo ver in... dat hij ook dit soort dingen gebruikt... om zich uh, kleiner te maken dan hij werkelijk is. Mm -hmm. Ik denk dat uh, uh, PSV samen met IJs wel de grootste kandidaat is voor de titel. Mm -hmm. En uh, ik denk dat PSV, de, de enige zwakte, de, de echte achillenziel zit hem in, in de zwakte achterin. Als het niet loopt bij PSV, krijgen ze ook onmiddellijk tegendoelpunten. Ja. Omdat die, die verdediging niet op, goed op elkaar is afgestemd. Ja, de afgelopen jaren wilde het na de winterstop nog wel eens fout gaan bij, uh, bij PSV. Uh, nu dus geen Europees programma. Maar je, je hebt net al gezegd, jij denkt niet dat dat uh, van invloed is. Of zou dat nou net. Nee, ik denk dat dat niet een goede... grote invloed nee. is. Ik denk wel dat uh, ja, de PSV zoveel kwaliteit heeft op het middenveld en, en voorin. Die, die scoren bijna altijd. Ja, het gaat bij PSV altijd om eh, krijgen ze ook veel tegendoelpunten te incasseren. Ja, en dan met het, ja, die niet ingespeelde verdediging, dat vind ik althans, uh, ja, is dat uh, de, de grote risicofactor bij, uh, bij PSV. Maar ik vind vooral PSV sinds gek genoeg sinds het uitvallen van Toyvonen... die naam vergeten we nog alles, maar die is er half oktober is hij eruit en waarschijnlijk ligt hij er nog tot april uit. Vind ik PSV wel meer een team geworden, spelen meer dan een team en. Ja, tegen die zeepet zoals uit bij RKC aan het begin van het seizoen... daar lopen ze niet meer zo makkelijk tegenop. Ja, was de uh, competitie start zelfs, uh, die begonnen ja. ze met de nederlaag. Goed, dan hebben we de top 5 gehad, uh, maar er waren meer opmerkelijke ploegen. Daar komt de mogelijkheid voor. FC Utrecht Wat heet het doelpunt. Doelpunt is daar van de invaller, Leon de Kogel. Na heel slecht uitverdedigen is het uh, 1-0. Is die verbazing bij jullie nu weg dat jullie er een gewend hebben ja, we staan daar nou eenmaal en daar horen we ook. Ja, die is zeker weg, maar ik denk op begin uh, voorbereiding speelde wel echt een goed positiespel. En ik dacht, toen dachten we dat het een leuk, een leuk seizoen worden. Dus... Armenteros, ja, hij gaat erin uiteindelijk over de doellijn. Gegleden volgens mij door Rijtelaar, die hem als allerlaatste raakt. Maar Armenteros houdt de bal goed bij zich, kan een net zo grote tegenaan aankrijgen en van dichtbij de 2-1 binnenschieten voor Herakles. Nou, ik vind dat je vooral moet kijken naar de spelers die je hebt. En met de spelers die je hebt moet je een, een, een manier van spelen, moet je daarbij uh, bij verzinnen wat het beste bij die spelers past. Maar eigenlijk heeft AZ gewoon de drie punten keihard zelf weggegeven aan de ploeg uit Venlo. AZ onderuit op eigen veld, verrassing tegen VVV 2-1. Van Basten staat met de handen op de rug. Eigenlijk bijna lijkzaam toe te kijken of hij ook wel aan moet komen dat dit het normaal gesproken wel was. Maar in ieder geval, uh, ja, dit zit even tegen. Dus uh, dan is het een kwestie van bij elkaar blijven, hard, uh, hard blijven werken. En uh, afdwingen dat het vroeg of laat ik keer wel de, go de goede kant op valt. Utrecht, Herakles, Giraveen en uh, AZ. Ja, kort even, we nemen ze allemaal bij de kop. Wat is de kracht van Utrecht? Utrecht heeft wel meer vastigheid gekregen. Dat is uh, toch wel de grote kracht. Het uh, was... In het vorige seizoen een veel meer loszand. Ik vind nog steeds niet dat ze spectaculair uh, voetbal spelen. Maar uh, ja, er, er zit nu een soort format in. Je, je, je weet nu wat je van ze kan verwachten. En dat weten ze ook van elkaar. En, en dat is het belangrijkste. Ja, zesde plek, dat is uh, prima. Ze hopen op uh, meer uh, wellicht. We zullen af moeten wachten hoe dat afloopt. Herakles hoorden we net ook even voorbij komen. Die nemen nogal wat uh, risico vanwege het vertrek van Overton, Everton en Armenteros. Ja, die zullen ze. Uh... Is het al zeker dat die weggaan? Is het groot? Bij, bij mij weten ze nog niet zeker. Maar ze houden wel rekening mee dat er uh, van die namen bijvoorbeeld twee weggaan. Of de helft daarvan. Ze, hebben ook nog wel, uh, ze kunnen nog wel wat miljoenen daar gebruiken. Om uh, de begroting. Uh, nou, niet op orde te krijgen. Maar die is op orde. Her Herakles is een hele gezonde club. Maar om daar wat armslag in te krijgen. En ook wat meer jonge spelers weer aan te trekken. Zoals die hele filosofie van Herakles. Dat ze die op gang kunnen houden. Herakles is wel. Een van de meest aantrekkelijke ploegen om te zien in de heer. Ook vanwege de tactiek die ze hebben. Vanwege tegen. de tactiek, vanwege het risico wat ze nemen. Ze kunnen er uh, met, met 6-3 uh, opgaan, maar ze kunnen ook met 7-4 winnen. En je verveelt hier nooit daar. Ja, ja, en Almelo is altijd wat te doen. Uh, is altijd zei, wat te doen. Er ooit iemand. Uh, dan Heerenveen onder Van Barsten. Dat is natuurlijk een verhaal apart. Je hebt wel zo langzamerhand de indruk... dat heel Nederland gewoon hoopt dat Heerenveen Heer wint. Al is het maar voor Van Basten. Al is het maar voor Van het, Basten. Het wordt hem zo gegund op een of andere manier. Ja, ik krijg zelf een beetje het indruk... als ik daar kom, ik uh, kom daar nogal regelmatig... Dat, ja, dat je ziet dat Van Basten ook wel regelmatig aan zichzelf gaat twijfelen. Dat kan hij natuurlijk niet zeggen, want hij moet vertrouwen uitstralen. Hij is de eerste man. Maar je ziet hem af en toe kijken in die wedstrijd... dat je denkt van... Kan ik het nog wel? Hè? Kan ja. ik het aan de praat krijgen? Ja. Ik denk het overigens wel, want uh, uh, in tegenspraak tot wat sommige mensen zeggen... ik zie er wel degelijk vooruitgang in. Ik zie wel dat, uh, dat, dat er langzaam iets aan het groeien is. Het heeft alleen wat meer tijd nodig. En uh, zoals ze speelden tegen Vitesse uh, uh, dit weekend... dat was, uh, dat was een echt een hele goede wedstrijd. Nou, eigenlijk al die drie wedstrijden. Wat was het? Utrecht, Feyenoord en... Ja, nou, en, en dan die, die laatste wedstrijd, dat ging eigenlijk. Het zag er eigenlijk prima uit. Ze hebben echt hem alleen halverwege, zo in oktober, hebben ze echt wedstrijden gespeeld die echt hopeloos waren, echt verschrikkelijk waren. Ja. Maar gelukkig herkennen ze dat dan zelf ook. Ja. Maar, eh, Goed, eh, en dan, eh, dan AZ moeten we ook nog even doornemen. Eh, Valt natuurlijk zwaar tegen. Twaalfde plek. Ja, en toch heeft AZ met name... Geldert begin... hetzelfde als Heerenveen. Ze spelen eigenlijk prima. Nou ja, in met name in, in, in september en uh, in oktober... hebben ze wedstrijden echt fantastisch voetbal gespeeld in balbezit. Echt heel goed voetbal. Maar ja, uh, zeker de laatste maanden loopt het mis. En, uh, en, en het valt er me ook op dat Gertjan van Beek er heel rustig uh, onderblijft. In het vertrouwen dat het allemaal wel weer terug zal keren. Terecht? Ik denk het wel. Denk ja. het wel. Er zit heel veel, uh, veel klassen, heel veel technisch vermogen. Goed, laten we even kijken wat er onderin allemaal mag gebeuren. Atjante is de andere man. Het kan dus rechts of links. Nou, wie gaat er voor de goal slingeren? Dan komt hij bij de eerste paal. Wordt hij gemist? En gaat hij er ook in? En is het denk ik William Pluim die de bal als uh, laatste raakt. Jullie zijn steeds beter gaan spelen of overdrijf ik nu een beetje dit, uh, deze seizoenshelden? Oh, prima, ga rustig zo door. En we ik de waarheid, daar gaat het om. Ja, nou, goed, het is een, een simpel gegeven dat de meeste jongens nul eredivisiewedstrijden hadden voor, de, voor deze competitie. En nu hebben ze allemaal een stuk of 18. En daarin leer je. En word je dus steeds beter. En, uh, en, en dat is een proces waarin we gelukkig stappen maken. Afaan een mooie aanval. En daar is Vlederis. Vlederis nog altijd. Kan hij de bal voorkrijgen. Dat krijgt hij bij Lebendinski. Het zal toch niet gebeuren. Nee, Lebendinski legt een breed. En daar is de 2-2 van de loge. De 2-2 is daar gewoon. Ongelooflijk. VVV op 3-1. En Ton Lokhoff, hij kan glimlachen... 10 minuten nog te spelen en het doelpunt is van Kullen. 10 minuten voor het einde. En mag je dan zeggen dat deze wedstrijd. Ja, de kijk, we zijn eigenlijk van ver gekomen. We hebben na 10 wedstrijden 3 punten, nu hebben we er 15. En we weten, ik weet in ieder geval dat we tot het eind van het seizoen moeten knokken om, om in de divisie te blijven. Uh, daar kan ik de jongens ook niks op verwijten. Lekker schot en niet gepakt. En... Als het gaat in de fouten, dan is de Goedelje met de 2-1 voor Nagrella. Ja, ik heb het al een paar keer aangegeven dat, dat wij het gewoon heel erg lastig gaan krijgen. Uh, wij, wij, wij zitten gewoon met een aantal ploegen in hetzelfde schuitje. En wij moeten zorgen dat wij uh, uit, die, uit die degradatiezone weg blijven. En dat zal een uh, lastig gevecht worden. Alleen uh, we gaan er alles aan doen om. Uh, ja, om zo snel mogelijk weer een paar plekjes omhoog te kruipen. Zo De eerste gelijk maken van Herenveen toch de 2-1 van Willem II En daar rekenden eigenlijk niet zoveel mensen weer op elf minuten voor tijd. Een geweldige dreuk kei en keihard geraakt door de aanvoerder van de Tilburgers. Ja, gemengde gevoelens. We hebben volgens mij nog altijd de rode lantaarn En uh, die hadden we liever niet gehad. Maar als we het eind van het jaar maar niet hebben, dan vinden wij het prima. Maar aangezien de teamontwikkeling, de teamgeest, kunnen we wel, kunnen we wel tevreden zijn, denk ik. Onderin, Pek Zwolle, 14e, Roda daarachter um, op de 15e plaats. Uh, allemaal met 15 punten, net als VVV op de 16e plaats. Voorlaatste is Nak Breda met 14 punten en Willem II heeft er 12. Um, ja, wat verwacht jij? Wie, wie wordt er nummer 18? Ja, het is... Uh, Natuurlijk moeilijk te voorspellen, maar als je afgaat op de eerste seizoen, zelf. Nou ja, als we over deze vijf ploegen gaan praten, denk ik. Pax Vollen speelt daarvan het meest verrassend goede voetbal. Die, die, die gaan het op grond daarvan, denk ik, wel redden. Roda en VVV hebben te veel kwaliteiten nog om te degraderen. Die gaan nog uh, iets omhoog, denk ik. Ja, de grootste tegenvallen, wat mij betreft, is NAC. Uh, de, de, die hebben ook individuele kwaliteiten, maar dat is echt geen team. Je zag het aan de hopeloze blikken van Terrouela tegen PSV. Uh. Zijn eigen doelman, de, ja. de doelman die, die zijn eigen verdedigers werkelijk hoofd en, en dacht Naar die penalty? Ja, niet alleen na die penalty, bijna <tie> alle tegendoepen. Hij dacht, in wat voor team ben ik terechtgekomen? Dat kon hij niet zeggen, maar dat was uit zijn blik op te maken. En dat is eigenlijk wel een beetje symptomatisch voor het hele seizoen van NAC. Die gaan het echt heel erg moeilijk krijgen. Willem II heeft qua selectie de minste kwaliteit, maar daar zit wel een soort teamspirit in. Een soort vechtlust. En uh, die kunnen het uh, uh, nak nog moeilijk gaan maken als het gaat om de achttiende plek. Ja, oké, okay, goed. Nou ja, we gaan, het, uh, we gaan het afwachten. Het gaat heel erg veranderen, het tweede seizoenshelft. Ja. De, tenminste, ja, dat is aan de ene kant de hoop. Aan de andere kant heel veel mensen die denken van... ja, waar beginnen we aan? Het, het extra handhaven van de, van de regels. Jij kon nog wel eens in een stadion, zeker de laatste periode ook. Zie jij al iets veranderen? Ja, ja. Richting de scheidsrechters. Het meest verbazingwekkende voelde ik toch wel alle commotie uh, na Groningen VVV. Uh, vorige week, daar was ik. En ik sprak na afloop met Guzebejuuk en met Maaskant. En je ziet dat de hele wereld... Guzebejuuk uh, liet even dat uh, armbandje dat, dat dat zien. zien. En uh, de, de hele, uh, iedereen die geïnteresseerd is in voetbal... die was meteen verdeeld in twee kampen. De ene helft staat achter Maaskant en de andere helft staat achter Guzebejuuk. En ik stond er dan zo'n beetje mijn eentje tussenin, denk ik. Maar uh, je ziet dan dat uh, de, de mensen die in die profvoetbalwereld zitten. Die scharen zich meestal dan achter Maaskant. Die vonden dat een beetje onzin allemaal wat Guzebujuk deed. En toch een grote groep volgers die een beetje op afstand staan... die staan allemaal achter Guzebujuk. En je ziet dat die voetballers een beetje uit hun natuurlijke habitat worden gerukt momenteel... door de sfeer die hangt in zo'n stadion. Dat heb je de laatste twee weken gemerkt. Ik heb het vandaag bij Utrecht-Ajax gemerkt. Er hangt inderdaad een soort wezensvreemde sfeer van... Ja jongens, zoals we dus de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan, zoals we het allemaal normaal vonden, dat kan dus blijkbaar niet meer. Dat moet veranderen, moet dan wel moet. Ja, dat weten al die mensen daaromheen, buiten het stadion, dat weten al die mensen die deze gedragsregels opstellen. Maar spelers weten het niet en trainers weten het ook niet. Mm. Ja. Nou, eigenlijk zijn die regels er al. Ze worden alleen nu gehandhaafd. Ja, maar ze, ze er 2000... nooit echt nee, strikt nee, nageleefd. Precies. Nee, maar ik neem aan dat in de winterstop er wel een goed gesprek zal plaatsvinden tussen de KNVB... en degenen die het moeten gaan handhaven. En degenen die het moeten ondergaan. Zodat er in ieder geval duidelijkheid is. Nou ja, er, maar zijn er zijn al toch gesprekken aan... geweest. Ik heb begrepen dat de trainers ook al bij elkaar zijn geweest... om hierover te praten. En daar was niet iedereen op één lijn uh, te krijgen. Je ziet ook dat uh, zo Gert-Jan van Beek gewoon zegt... Van, ja, de, ik teken dat gewoon niet, ik sta er niet achter al die regels. Nee. Terwijl het hm. gewoon is het, ja, het, het aanscherpen van en naleven van al bestaande regels dus ja je, eigenlijk zou dit niet eens hoeven tekenen het zou alleen een, een kwestie symbool, zijn... Van symbool, Goeus, is, uh, ja, symbool. het het zou een symbool moeten zijn. Ja, maar precies. als we al uh, zelfs over de, de symboliek al geen overeenstemming bereiken dan zul je toch je vraagtekens moeten krijgen in hoeverre het zal worden nageleefd. je moet ook je voorstellen dat als je en niet meteen in de eerste speelronde, maar in de derde of de vierde speelronde... als er dan weer een discutabele beslissing over... en, en, en mensen gaan inderdaad met z'n vijftien weer protesteren... want dat krijg je echt niet uit het DNA van de profvoetballer. Ja, zullen er dan inderdaad vijftien gele kaarten gaan volgen? Want dat zal dan moeten. Ja, dat zei Bert van Noors ook. Inderdaad, die zei ook als er vijf op je afkomen... moet je vijf reelle kaarten geven. Ja, we zijn heel benieuwd hoe het, gaat, uh, hoe het gaat uitpakken. Het was een boeiende eerste seizoenshelft... en het wordt een ongetwijfeld nog boeiender... Uh, uh, uh, je snapt wat ik bedoel... <laughs> <twee-, tweede seizoenshelft. Oh ja, Dankjewel het Filip, worden. fijne feestdagen. Tot, uh, ja, tot na de winterstop. En don't be afraid of the dark. Terwijl Epke Zonderland na de Olympische Spelen een beroemdheid werd... verdween zijn grote rivaal om het Olympisch ticket Jeffrey Wammers... in de bekende looten. Moe gestreden, geblesseerd. Wammers was helemaal klaar met de turnen en met de media-aandacht. Afgelopen week -einde stond Wammers voor het eerst weer in de spotlights... als deelnemer aan het zogeheten gym-gala in Almere. Een bijdrage van Edwin Cornelis. Natuurlijk is hij de, de, kampioen en de... de tijd niks van hem gehoord, maar hier is hij weer tijdens het gymgala in Almere. Begroet. Foutje. Alsof er niks gebeurd is geeft Jeffrey Wammes een demonstratie op vloer. Maar er is wel wat gebeurd het afgelopen jaar. We gaan terug. Winter. Nou, het is een wedstrijd meneer Wammes. Ook. Rechtszaken zijn een soort wedstrijden. Dus. Het Olympisch Test Event in Londen. Waar Jeffrey Wammes voldoet aan alle eisen om naar de Olympische Spelen te mogen. Maar de Bond kiest voor Ebke Zonderland. Jeffrey Wammes spant een kort geding aan, wint dat. Met als gevolg dat de Turners nog een aantal wedstrijden hebben. om uit te maken wie uiteindelijk de beste is. Het was een heel omstreden traject. Hoe kijk je daarop terug? Ja, het heeft gewoon heel veel uh, kanten uh, opgegaan. Heel veel ups uh, en downs. Dan weer een uh, sprankje hoop, dan weer eigenlijk weer helemaal niet, dan weer toch wel door de rechtszaak. Dus ja, het uh, was veel gedoe. Ja. Veel reacties ook uh, toen je inderdaad besloot tot een rechtszaak te laten komen? Ja, zeker heel veel reacties. Uh, heel veel goede, maar ook. Uh, ja, toch ook wel heel veel, heel veel slechte of zware, of hoe je dat ook noemt. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk wel, uh, wel een mening op, uh, op dat moment. Maar ja, je maakt die keuze gewoon voor jezelf en niet, uh, ja, niet voor een derde, denk ik. Dus ook kwam behoorlijk wat op je bord, wat dat betreft. Uh, wat deed dat met jou? Uh, nou ja, op zich uh, zit ik nu al zo lang op turnen dat ik op zich wel, uh, wel goed tegen kan. Ik bedoel, uh, ja, vanaf mijn dertiende maak je al zoveel mee... dat je op een gegeven moment zegt van oké, okay, ik kan wel tegen een stootje. Maar het is natuurlijk uh, nooit leuk voor wie dan ook om... Uh, um, uh, ja, toch wel heel erg pittige uitspraken over je, jezelf te lezen. Achteraf bezien, heb je er spijt van dat je het zo hoog hebt gespeeld? Uh, nee, zeker niet. Want ik heb ook uh, laten zien dat ik, uh, dat ik... Ja, ik heb in principe gewoon die rechtszaak ook gewonnen. Dus het bleek ook daadwerkelijk dat er wel fouten waren gemaakt. Dus uh, nee, daar heb ik zeker geen spijt van. Zomer. Hij, hij staat! Ik staat! Het is ongekend! Edgar Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturred. De gouden dag van Epke Zonderland op de Olympische Spelen. Mede mogelijk gemaakt door Jeffrey Wammers, die de strijd staakt. Omdat hij niet tot de gewenste prestaties komt en omdat hij geblesseerd raakt. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, moest ik dus gewoon zeggen van oké, okay, hier, uh, hier eindigt het omdat ik dan een blessure kreeg. Maar ook de weg ja, eigenlijk na de rechtszaak, je, dan heb je natuurlijk heel veel vuur in je. Maar het lukte me toch niet om, uh, ja, om optimaal fit te worden voor, de, voor die wedstrijden die we moesten turnen. Ja, die keuze maak je dan, maar dat doet natuurlijk wel wat met je. Ja, tuurlijk. Nee, dat is natuurlijk heel erg zwaar. Ik bedoel, dat is dan ook daadwerkelijk het eindpunt. En dan is er niet meer een sprankje hoop of wat dan ook. Dan, dan stopt het daar, dus dat is wel heel erg uh, zwaar natuurlijk. Hoe ga je daarmee om? Um, nou ja, ik heb wel gelijk eigenlijk afstand uh, genomen van turnen. Ik ben gewoon twee maanden eigenlijk niet, uh, ben ik niet in de zaal geweest en gewoon uh, andere dingen gedaan. Om toch weer te kijken van oké, okay, wat wil ik nou? Wil ik er weer volledig voor gaan? En uh, hoe groot is de liefde voor de sport? Zeg maar. ja. Heb je echt op het punt gestaan om uh, ja, de turnsport sport te zeggen? Nou, zo erg op zich, uh, op zich niet. Ik heb wel gewoon, gewoon gedacht van oké, okay, hoe moet het nu verder? En wat wil ik? En wil ik nog echt voor het hoogste gaan? Of, uh, of wat dan ook? Maar ik denk dat ik best wel snel voor mezelf zei van ja... Uh, als je nu stopt, dan het zou het gewoon heel erg stom zijn. Ik bedoel, ik ben nog steeds jong... En mijn lichaam is nog steeds gewoon fit, dus, uh, dus waarom eigenlijk niet? Epke won goud in Londen. Hoe heb jij dat beleefd? Heb je daarnaar gekeken? Hoe heb je dat uh, gevolgd? Nou, ik was, uh, ik was mezelf niet in Nederland. Ik heb op zich de Olympische Spelen zelf wel gevolgd. Maar ik heb het geprobeerd te volgen als fan en niet zozeer als zijnde van uh, heel de tijd te denken van... oh, daar had ik moeten staan. En ik denk dat ik je dan, dan mezelf echt gek had gemaakt. En uh, ja, ik heb de oefening uiteindelijk wel gezien. Niet live, omdat, ik, uh, omdat dat toen daar niet kon. Maar ik heb hem wel teruggekeken en uh, ja, ik kan natuurlijk niet omheen dat het een super oefening was. En dat het natuurlijk uh, super is wat hij gepresteerd heeft. Najaar. De vierde was de bedoeling, ik doe Epke de drie, doe ik vier. Ik voel dat ik het kan. We horen de verhalen van de Bart Durlo en Epke Zonderland die volop bezig zijn met het ontwikkelen van hun rekstokoefening. Uh, als je kijkt naar waar jij stond zo in die periode, september, oktober, uh, was je weer de turner die je ooit was? Nou, ik heb het heel erg rustig aan opgebouwd vanaf september, gewoon fysiek weer fit worden. en uh, ja, De EK is natuurlijk in april, dus uh, ja, daar richt ik me nu gewoon op en dat is, uh, dat is het doel. Ben je anders tegen uh, je carrière aan gaan kijken en uh, je leven als topsporter door alles wat er dit jaar gebeurd is? Ja, zeker. Ik denk dat ik uh, na dit jaar uh, ongeveer alles heb meegemaakt. Van, uh, van zware blessures tot aan de rechtszaak tot aan... Uh, ja, ruzie met trainers en alles. Dus daarom, ja, wat ik zeg, ik wil gewoon lekker uh, terug naar de basis uh, in de hal. Uh, hard trainen met een leuke club en, um, en de wedstrijden turnen en uh, that's it. Dan, op slot. Adi, blik vlak. Twee in de halen, Jawel, Heel veel succes in de... Ja, de road to Rio, hoorden we zeggen. Ook voor uh, Jeffrey Wammes. Wie weet uh, komt hij daar uh, terecht. Er is in ieder geval uh, wat meer uh, geld voor uitgetrokken. Want de Gymnastiekbond die heeft uh, grootste plannen met het mannen turnen. De komende vier jaar ligt de focus volledig op het mannen turnen. Uh, de Olympische Spelen in Rio, daar moet het allemaal gaan gebeuren. Met een mannenteam aan de telefoon. Topsportmanager Hans Gootjes. goedenavond. Goedenavond. Uh, alleen met een mannenteam. Um, nou, als we het over een teamdoelstelling hebben... dan geldt het inderdaad alleen voor, uh, voor de mannen. Mm -hmm. Maar uh, we hebben zeker ook de ambitie om met een individuele dame... naar de Olympische Spelen in Brazilië te gaan. Maar wat de teamprestatie betreft... Uh, wordt er volledig gefocust op de mannen. Op basis waarvan? Nou, eigenlijk is onze ambitie om in 2020... structureel bij de beste van de wereld te horen... in al onze drie toffe uh, maar we denken dat uh, op de korte termijn, en dat is uh, eigenlijk minder dan drie jaar vanaf nu... Hè, dan heb je al de WK in Glasgow waar je kwalificatie kunt afdwingen. Dat we daarvoor bij de mannen de beste voorwaarden op dit moment beschikbaar hebben... om die doelstelling ook reëel te kunnen nastreven. Ja, er is gewoon te weinig talent eigenlijk bij, uh, bij de meisjes. Er is zeker veel talent, maar wil je echt op het moment suprem met een uh, damesteam een reële kans maken, op plaatsing... Dan heb je meer goede dames nodig. En dat kost langer om dat uh, op te bouwen. Dus ze zijn uh, op een hele goede manier bezig, denk ik, ook uh, binnen het damesprogramma. Maar om nu een harde doelstelling uh, neer te zetten... om al binnen drie jaar zo goed te zijn dat je zes zitten turnipsers hebt, die een, ja, een score kunnen neerzetten op een meerkamp ja. uh, waarbij je bij de wereld top hoort. Dat is net even iets te snel. Ja. En dan kunnen we beter structureel opbouwen richting 2020. En vanaf dat moment altijd meedoen met een team op te spelen. Maar er gaat wel minder geld toch naar, uh, naar de vrouwenafdeling, als ik het zo mag zeggen? Nee, dat is een misverstand, omdat uh, er vooral gekeken wordt naar datgene wat NOC NSF bijdraagt aan onze topsportprogramma's. voor programma's. Maar uh, de KNGU zelf maakt haar ambitie ook in financiële zin waar... Door meer dan onze sportkoepel te investeren in onze eigen topsportprogramma's En per saldo betekent dat met de bijdrage van de KNGU erbij dat we ook voor ons damesprogramma meer te besteden hebben dan de afgelopen vier jaar gemiddeld per jaar. Het gaat dus niet uh, ten koste van, want anders krijg je het kip en ei verhaal natuurlijk. Als je het, als je het geld nee, het gaat niet ergens anders in stopt, krijg het je ook minder talent. Ja, ja, ja, ja, ja, duidelijk. Um, als je het team nu zou moeten samenstellen, dan kom je al gauw op Appke uit, op Jeffrey uit, op jullie vergadering. Bardeurlo, denk ik zo. Ho wat zit daar nog achter aan uh, wat wij misschien als uh, niet-kenners nog niet kennen? Nou, we hebben nog. Een groep van twaalf uh, van sporters die uh, allemaal op een zeer uh, respectabel niveau nu al aan het turnen zijn. Dat zijn uh, de sporters die uh, deel uitmaken van onze nationale selectie. Daar, daarachter uh, zit ook nog een vier, uh, vijf uh, sporters die uh, zeker ook in het traject richting Rio uh, under consideration zijn. Zoals uh, onze uh, bondscoach Mits Fanner dat noemt. Dus we hebben een, een brede groep eruit te kunnen putten. En de vier namen die je noemt, dat zijn inderdaad... Uh, de voor de hand liggende naam in het team, maar ik denk dat uh, uiteindelijk juist de kracht van ons team bepaald wordt door die sporters die nu zeg maar op uh, positie vijf tot en met negen, uh, vijf tot en met tien uh, heel hard aan het werk zijn om zich ook uh, over drie jaar in het team te turnen. Ja. En uh, dat, uh, dat is denk ik de kracht van ons uh, heren selectie op dit moment, dat we in de breedte uh, sterker zijn dan uh, in de afgelopen cycli. De concurrentie wordt, uh, wordt gewoon groter. Daar komt het op neer. Ja, en dat is alleen maar goed hè. Ja, ja duidelijk. Uh, wat voor rol kunnen um, Epke en Jury en, en Jeffrey Wappers... bijvoorbeeld daarin spelen? In, in de vorm van een, een voorbeeldfunctie of uh, een nou, sparrow? een, een, een, een... Hele belangrijke rol. Hè. Laten we niet vergeten dat deze drie turners al uh, jarenlang uh, de toon zetten in het mondiale turnen. Dat is echt een unieke situatie dat een relatief klein uh, topsportland als Nederland dat met drie van zulke uh, fantastische turners al uh, sinds jaar en dag laat zien. Zij zullen enerzijds, uh, ja, denk ik, de ambassadeurs zijn, de voortrekkers, de gezichtsbepalende turners, maar tegelijkertijd uh, ja, ook, ook zelf natuurlijk uh, voor hun eigen individuele kansen uh, willen gaan. Nee. En dat zal een goede balans moet uh, zijn tussen enerzijds individueel succes. Maar het aardige is nu juist dat als hij als team zou kunnen plaatsen voor de spelen, dat we dan niet één kanjer aan de start hebben, zoals nu EPCA zonden, in Londen. Maar dat we dan uh, meer startbewijzen hebben en daarmee dus meer kans op individuele finales en uiteindelijk meer kans op medailles. Ja, want het is nog maar de vraag natuurlijk wat jullie van Gelder in de meerkamp kan. Uh, nou, en wat Jury Jury in de Gelder meerkamp kan, kan bijvoorbeeld als meerkamper, meer dat kunnen we wel verklappen, als meerkamper uh, zal hij uh, de spelen niet halen. Nee, maar dat, dat, dat... een specialist als ondernemer onderdeel van het team natuurlijk ja, wel. Ja, ja. En daarmee wordt het team dat uh, naar Rio gaat alleen maar groter. Dus uh, die conclusie kunnen we dan hopelijk uh, wel trekken. Laten we Lekker. hopen dat u uw doel haalt. Dank u wel voor uw commentaar. Graag gedaan. Hans Geutjes, topsportmanager van uh, de KNGU. Show left. Schra en place to run from bijna tien voor elf. Het was een belangrijke dag in de Belgische competitie. Twee topwedstrijden stonden er op het uh, programma. Een van die wedstrijden springt er voor ons dus echt uit. Ik zet het begin van het programma al. Anderlegd, noem het op tegen Racing Genk. Het duel tussen de Nederlandse trainers John van der Brom en Mario Been. En onze correspondente Amand Schreurs, die was erbij. Amand, goedenavond. Goedenavond, uh, heel het, het was er wel een, uur. zeg. Ja, dat was wel een pittige wedstrijd. Hè? Het was dus in Genk. En uh, ja, Genk stond uh, voor de opdracht om toch te proberen een overwinning te halen. Want Anderweg stond al heel wat punten voor. Maar dat liep helemaal anders. Want uh, ondanks dat Genk in feite de betere ploeg was, stond er toch 0-2 bij de rust. De Gilea en de Sutter, dat zijn twee Belgische jongens. Die scoorden min of meer op de counter uh, die twee doelpunten. En in de tweede helft heeft dan Mario Been, de trainer van Genk, de beuker ingegooid. En uh, Genk stond een half uurtje later, een kwartier voor tijd, op 2-2. Koulibaly, dat is een Fransman, scoorde 1-2. En dan iemand die jullie nog kennen, Gleinor Brett ...ex mm -hmm. FC Twente en vooral Heracles... ...die is bij Genk invaller... ...die is daar uh, bij gehaald door been dit jaar... ...die maakte 2-2... ...en toen was het nog een kwartier... ...en toen kon het eigenlijk uh, maar één kant uit... ...want Genk duwde andere weg helemaal uh, tegen eigen doel... ...maar de Sutter, ...die kon vijf minuten voor tijd... ...in offside 2-3 maken... De scheidsrechter waarschijnlijk in de kerstperiode toch een beetje uit op ja, compensatie. Die gaf Genk een vrij makkelijke penalty, een vrij simpele penalty. Jelle Vossen, dat is de vedette van Genk, die schoot die tegen de nat. Het bleef 2-3 en in de slotminuut maakte Anderlecht nog 2-4. En zo hadden we toch een spannende middag achter de rug. Ja, ja het was uitermate spectaculair. Het was een uh, bijzondere wedstrijd. Laten we even luisteren naar uh, hoe de trainers er zelf over dachten. Uh, de reacties van Van der Bron en van Mario Been. Ik denk dat er maar één ploeg verdient te winnen vandaag en dat zijn wij. Het zegt ook veel hè, dat je hier op Genk uh, zo kan spelen en zo durft te spelen. Uh, met die overtuiging. En aan de ene kant ben ik daar ontzettend trots op. Maar we moeten wel datgene blijven doen wat we, wat we moeten doen. en ja, Dat hebben we een, een groot gedeelte in de tweede helft. Hebben we dat nagelaten, waardoor we de tegenstander in de wedstrijd helpen. Ja, ik heb net een, mijn spelers een applaus gegeven in de kleedkamer... op basis van wat die jongens hebben gebracht. En ik weet heus wel, het voetbal gaat om punten. En als coach kan je niet tevreden zijn... want vanuit die kleine foutjes die we maken, die we nog steeds maken... moeten we alleen maar leren. Maar hier kan je wel mee verder. Vanavond hebben we denk ik... Alle ingredi ingrediënten gezien wat, uh, wat voetbal ook daadwerkelijk mooi maakt. Zeker als je wint. We hebben het mes op de keel gezet bij, uh, bij Anderlecht. Ze zijn niet meer aan het voetballen gekomen. Alleen dan moet je jezelf belonen. Uh, op naar de tiende. Dat was het doel vooraf. En uh, ja, dat hebben we nu uh, weer een streepje dichterbij uh, gezet. De gaan we verder. En dan gaan we ook echt even genieten van een uh, welverdiend uh, weekje rust. En dan gaan we weer optrainen uh, op naar de tweede seizoenhelft. We weten allemaal dat het dan moet gaan gebeuren en uh, ja, dat zal ook zeker gaan gebeuren. Nou, ja, ik hoor John van de Brom zeggen, hij uh, gaat er vanuit dat hij uh, bijna al kampioen is. Als ik hem hoor praten, is dat terecht? Um, ja, je zou dat kunnen denken, want ze staan acht punten voor de tweede, zult te waar, en elf punten voor Club Brugge. Maar we hebben iets uitgevonden in België wat nergens anders ter wereld bestaat. We hebben play-offs, oh ja. waar de punten worden gehalveerd. Dus die voorsprong van acht punten, dat worden er dan vier. En ja, dan praat je toch weer anders over voetbal. Ja. Um, maar ja. op dit moment is Anderweg uh, ongenaakbaar. Hè. Ze hebben negen keer op rij gewonnen. De tiende keer komt eraan. Ja, Dat kan natuurlijk niemand anders voorleggen. Ja, zo'n dit is, resultaat. Het ja, is een beetje zoals Frank de Boer hier in Nederland zegt. Als, als Ajax zo blijft voetballen... Hè, dus als Anderlecht in dat geval in België zo blijft voetballen... dan is er eigenlijk niemand die ze kan bedreigen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, maar toch, als je de punten halveert... met het begin van de play-offs... Ja, dan uh, weet je toch, dat weten wij nu uit ervaring al drie seizoenen... de echte terlingen worden toch pas geworpen... in die eindronde en niet eerder. Ja, dat was nog een topwedstrijd, hè, is... want jullie, jullie hadden super Sané vandaag. Ja, we hebben dat van de Engelsen natuurlijk afgekeken. We hadden nog zo'n topper, ja. Uh, Standaard Luik tegen Club 1-3 voor Club Brugge. Dat was ook een verrassing, want Standaard Luik was na het ontslag van Ron Jans uh, met oudspeler Rednik verder gegaan. En die had een hele goede reeks uh, neergezet met Standaard Luik. En uh, dit is een onverwachte nederlaag, moet ik zeggen. Brugge zat toch wat op de sukkel. Maar Brugge heeft vandaag uh, met 1-3 duidelijke cijfers uh, kunnen winnen op Standaard Luik. Ja, tot slot uh, allemaal wat mij opviel. Want ik kijk nog wel eens naar wat Belgische wedstrijden. Soms zijn die tribunes zo angstig leeg. Denk ik, hoe kan het nou? Leeft leef die competitie wel bij het publiek? Ja, maar weet je wat het is? Hè? Wij hebben uh, ten eerste minder comfort. Uh, in, in niet alle stadions zijn enkel zitplaatsen en parkingplaatsen in de buurt. Het zijn nog vaak stadions die, die in, in het midden van steden liggen. Moeilijk bereikbaar, uh, te klein. Dus we zitten met een probleem van accommodatie enerzijds. En anderzijds... Het is toch niet altijd een, een, een feest van offensief voetbal, hoor, in België. Dat oh. hebben we ook van de Brom en Been geleerd, hè? want die voetballen zeker niet op een Hollandse manier in België. Ja. Met hun teams. Dus het is ook uh, zelden een kijkstuk, moet ik ja. eerlijk bekennen. Ja. Ja. We hebben een goede nationale ploeg, maar die jongens die spelen wel elders, dat weet je. Ja, duidelijk. Goed. Nou, bij jullie is de winterstop nog niet begonnen, geloof ik. Hè? Jullie hebben tweede kerstdag nog uh, één ronde. Tweede kerstdag, we begrijpen niet waarom... maar dat blijft dan ook een reden om te voetballen bij ons. Ja, goed. Oké. Okay. Dankjewel, uh, allemaal. Ja. En uh, fijne, fijne feestdagen en geniet van die laatste competitieronde. Laten ja, we, we daarop houden. Goed, dat was allemaal Schreus vanuit België. Uh, ik geef nog even mee dat de Indiaanse cricketlegende... Sachin Tendulkar stopt als international... in de belangrijke één dag wedstrijden. 39 jaar is hij inmiddels. Uh, 23 jaar geleden begon hij. Hij heeft heel veel records op zijn naam staan. Maar hij vindt het genoeg. Net als wij. Bijna. Want... Maar even luisteren wat het weekend ons bracht. Eén eh, verslaggever heeft zich behoorlijk zitten ergeren. En weer stond die grote Paul Lebedinski aan de basis van dit doelpunt. Want hij gaf de bal uitstekend af, terwijl die idioten weer uh, bezig zijn. Het is 1-0 voor ADO. Doelpunt te maken, Jens Torenstra. Ik uh, heb een, een voorstel. Het is de tweede van Jens Torenstra. Het is ook bij ADO-NSC, vier minuten voor tijd, de beslissing. Ga nu naar dat vak toe. De vraag. Waar de buitenkant komt, Mariska. Huisman. Aan de binnenkant zit ook nog een paar duimbijs en het wordt van huisman, het wordt huisman, het wordt huisman. Vraag aan het vak wie heeft dat gedaan als niemand zegt wie het heeft gedaan. Up. Tussen klaar zitten, allemaal in die bus. En de rode fans allemaal vroegtijdig naar huis. Nu via Judas iets. Oh, wat doet hij dat weer? Handig, prachtige lichaamsbeweging. En dan moet hij toch scoren? Hè? Ja, hoor. Dat is Papa Houtkamp die dat eventjes uh, bepaalt uh, op deze manier. 39e minuut en Vitesse is langzij gekomen door een goal van Guram Kasja. Met het hoofd komt hij de bal in na een corner. Maar het zou wel een aardig idee zijn. Want nu moest er een vak met allemaal kinderen worden ontruimd. omdat er zo'n idioot daar een uh, vuurwerkbom hier gooit. Twee Eén voor Heerenveen en eindelijk heeft hij dan succes, Alfred van Bogason. Kijk, nog heel lastig. Wij gaan weer eens even naar Andy Houtkamp. Andy, Andy, Andy. Het wordt gekker en gekker, want het is 2-3 geworden. Wat een goal is dit, zeg. Ja, dit was uh, toch wel een mooie sportweekend als je het zo... Uh terug hoort komen, voorbij hoort komen. Uh, tot slot nog even baanwielrenner. Matee Pronk is in Sportpaleis uh, Alkmaar, Nederlands kampioen. steren geworden, komt net binnen. Van harte gefeliciteerd, hij heeft een fijne kerst. Ik hoop u ook. En John van Verhalen hoop ik ook. Die presenteert zo meteen met het overmorgen. Goedenavond. Het Radio 1 Jaaroverzicht. En we zitten hier, treintjes kijken. Ik zeg, die gaat naar Beverwijk, die gaat naar Amsterdam. En bam! Dit Nederlands elftal heeft niets te zoeken op dit EK. Woensdag van ochtends 10 tot middag 6. Dames en heren, ik heb een fout gemaakt. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar: chaos en paniek in de bioscoop. All I hear is just gunshot after gunshot. Women and children are screaming. Viva Republiek! En wie Een Oostenrijks persbureau meldt dat een lid van de koninklijke familie onder een lawine is bedolven. Ik heb een behoorlijk lopende praktijk. Heel druk. Het geluid van 2012. Op radio 1.